Jan Kastelijn, die gaat het vertalen. Uh, ja, van ja, Hartelijk dank dat u gekomen bent. Goed je zitten. Uh, ik de Wolfgang Koller, hoofd van de afdeling van intensief. Uh, de heer Johannes Swamberger, Swanberg, uh, pers, persdienst van het ziekenhuis. En mijn naam is Johannes Kastelijn. Ik ga voor u vertalen. Prins Friso is op um, 17 februari om 14 uur in de infokliniek ingeliefd worden. De prins is tevoren in Lech von einer Lawine verschüttet worden. Die Verschüttungszeit ist mit circa 25 Minuten dokumentiert. In der Universitätsklinik Innsbruck ist er über den sogenannten Schockraum für die Erstversorgung sofort in die traumatologische Intensivstation überstellt worden. Diese Einrichtung ist spezialisiert für schwerstverletzte Patienten, unter anderem Lawinenopfer die werden dort met zeer groot medizinisch en technisch afwand behandeld. De Leiter is Dr. Wolfgang Koller. Vielleicht zuerst de Übersetzung en dan Dr. Koller. Prins Friesow werd op 17 Februari om ongeveer 2 uur op met de noodartshelikopter naar de Klinik in Innsbruck gebracht. Daarvoor was de patiënt in Lech onder de Lawine gekomen. Hij was ongeveer 25 minuten bedolven. In het universiteitsziekenhuis Innsbruck werd Prins Fiesel in de shockruimte eerst verzorgd en dan meteen naar de traumatologische intensiefafdeling gebracht. Deze afdeling is gespecialiseerd zwaargewonde patiënten en lawine-slachtoffers met de grootste medicinische en technische middelen te behandelen. Dr. Wolfgang Koller is hoofd van deze afdeling. Goedendag, mijn zeer dames en heren. We werden zien in volgende über den Ablauf von Behandlung und Diagnose an unserer Klinik unterrichten. Unsere Station wurde bereits vor Eintreffen des Patienten informiert und wir konnten alles für seine Ankunft vorbereiten. Ja, guten Tag, ich, ich berichte über den Ablauf auf der Abteilung Intensivstation. Unsere Abteilung wurde vorab geinformiert, dass der Patient unterwegs war und so konnten wir vor seiner komst alles gut vorbereiten. Na längere reanimatie am Unfallort wurde Prinz Friesow aan de Innsbrucker Klinik eingelieferd. Durch die lange tijd onder dem Schnee wurde zijn Gehirn niet voldoende met Sauerstoff versorgt. Na een langdurige reanimatieinleg werd Prinz Friesow in de Klinik in Innsbruck opgenomen. Door de lange tijd onder de sneeuw werden zijn hersenen niet voldoende met zuurstof verzorgd. Es kam in der Folge zu einem Herzstillstand, der etwa 50 Minuten andauerte. In diesem gesamten Zeitraum musste der Patient reanimiert werden. Daher ist er tot in Stillstand von het hart gekommen. Dies hat ungefähr 50 Minuten gedauert. Gedurende der halbe Zeit wird der Patient gereanimiert. 50 Minuten Reanimationszeit ist sehr, sehr lange, man kann auch sagen, zu lange. Unsere Hoffnung bestand darin, dass die begleitende, milde Unterkühlung des Patienten noch für einen gewissen Schutz des Gehirns gesorgt hätte. Diese Hoffnung wurde leider nicht erfüllt. 50 minuten reanimatie is zeer lang. Men kan ook zeggen te lang. We hadden de hoop dat de lichte onderkoeling van de patiënt zijn hersenen vooral de grote beschadigingen voor al te grote beschadigingen zouden beschermen. Deze hoop werd helaas niet vervuld. Zit een week had een team van specialisten om um het leven van prins Friso gekämpft. Gisteren War es zum ersten Mal möglich eine MRT-Untersuchung ohne Gefahr für den Patienten durchzuführen? Een week lang heeft ein Team van Specialisten um het Leben van Prins Friese gevochten. Gisteren war für de eerste keer ein MRT-Unterzoek mogelijk zonder de patiënt extra Gefahren uit te zetten. Seit dieser Untersuchung op de laatste neurologische tests die we gestern nog doorgevoerd hebben, wordt het klaar dat de zuurstofmangel massieve schade in het hoofd van de veroorzaakt had. Sinds deze onderzoekingen en de laatste neurologische test van gisteravond is het duidelijk dat het verkocht aan zuurstof tot massieve beschadiging van de hersenen van de patiënt geleid heeft. Es kann derzeit nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob Prinz Friso jemals wieder das Bewusstsein erlangen wird. Auf jeden Fall wird eine neurologische Rehabilitation Monate, wenn nicht Jahre, in Anspruch nehmen. Auf um diesem Moment kann nicht worden verspelt ob er ooit wieder tot Bewusstsein kommt. In ieder geval zal de neurologische Revalidatiefase Maanden of zelfs jaren duren. De familie van Prinz Friso wird jetzt eine geeignete Einrichtung zur Rehabilitation suchen. De familie van Prinz Friso gaat nu eerst naar een geschikt revalidatiecentrum zoeken. Bitte een Verständnis, dass wir für keine Fragen zur Verfügung stehen, voor keine Interviews. En ik dank Ihnen fürs Kommen. Er is geen mogelijkheid tot het stellen van vragen. Het zou blijven ja. bij een verklaring. Het Men, wel, ja, ik zou toch wel graag willen weten. Want we hebben natuurlijk de hele week gehoord uh, uh, dat hij niet buiten levensgevaar is. Maar misschien dat uh, onze arts daar iets over kan zeggen. Uh, en ik kreeg niet de indruk dat dat nu uh, wel helderder werd. Ja, Nou, laten we inderdaad meteen maar even naar Jan Bakker gaan. Want Jan Bakker, uh, wat leidt u hieruit af? Nou ja, dat de toestand uh, van afgelopen vrijdag en het vervolg daarop... Uh, iets anders was dan de patiënt is uh, stabiel en niet direct buiten uh, levensgevaar. Nou, er zijn een aantal dingen die opvallen. Hè. De hartstilstand, 50 minuten lang heeft die uh, geduurd, Daarvan zegt de arts dat is zeer, zeer lang. En misschien kan je wel zeggen, het is te lang. Ja, klopt. Want wat gebeurt er dan? Um, nou, het blijkt dus dat, je, dat die, uh, het slachtoffer niet alleen maar 25 minuten onder de sneeuw heeft gelegen, waarvan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 Alsof hij nadat hij onder de sneeuw weggehaald was. Uh, vrij snel weer hartslag en circulatie had. Ja. Nou zeggen zij van we hadden hoop, omdat hij uh, wat onderkoeld was. dat daardoor uh, de hersenen minder zouden beschadigen. Ja, dat, dat is zo. Dat, dat is ook de reden dat we na reanimaties. ook uh, uh, doen wij dat in Nederland. na reanimaties. de patiënten 24 uur lang op uh, een lagere lichaamstemperatuur houden om uh, op die manier de hersenen te beschermen. Ja, maar dat hebben zij waarschijnlijk veel langer nog moeten doen. Dat kan, maar dat, daar is uh, eigenlijk geen bewijs voor dat langer uh, helpt. Uh, wat wel kan, en dat kan ik me nu helemaal voorstellen... als je 50 minuten hebt moeten reanimeren... is dat de druk in de hersenen hoog is geweest... en dat ze om die reden hem langer uh, en in slaap... en bij lagere temperatuur hebben gehouden. Ja, en gisteren waren ze dan in staat, de arts in het ziekenhuis in Oostenrijk... om een, een MRT-onderzoek uh, te plegen. Wat is dat trouwens, een MRT-onderzoek? Ik neem aan dat dat uh, een MRI is. Yeah. Um, want de, de MRT zelf ken dat, ik niet. Ja, maar misschien dat de verdaling dat het daar blijft uh, hangen. Dan is het een MRI-onderzoek. Maar uh, wat, wat gebeurt er dan? Nou, wat je, wat je doet is dat je... Je kunt geen functioneel onderzoek doen hè, met een MRI. Uh, tenminste, dat kan wel, maar dat zal wel niet gelukt zijn. Um, en, en wat je doet is dat je een plaatje maakt van de hersenen... en daarom kijkt of je uh, structurele veranderingen ziet... ten opzichte van het normale hersenweefsel. En wat ik begrijp, was dat er dus. Ja, want ze zeggen, er is massieve schade. Massieve schade, ja. En wat, wat, wat moet ik me dan bij voorstellen? Wat, wat kan je dan zien? Wat kan je dan niet meer bijvoorbeeld?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 Want, want, Menno, ja. um, dit, dit komt, uh, laat we zeggen, een beetje rauw op ons dak. Laat ik het zo even zeggen. Want het idee was toch de hele week van, nou, misschien, hè, want weliswaar niet buiten levensgevaar, dat waren de teksten via de RVD die tot ons kwamen. Ja, nee, nou ja, goed. Ik heb al, al eerder gezegd: je, je, je staat daar bij zo'n ziekenhuis te kijken naar gezichten. Je denkt er soms af en toe wat uit af te leiden. En op hetzelfde moment weet je ook dat je er helemaal niets uit kunt afleiden. Omdat uh, zo'n schokkende ervaring ook met de familieleden natuurlijk veel doet. We kregen een kleine aanwijzing dat het wellicht toch niet.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 Ja, want meneer Bakker, dat, wanneer kan je dit vaststellen? Nou ja, kijk, waar zij op gewacht hebben is die, is die MRI-scan. Um, maar in principe is het, uh, moet ik even nadenken... dat was vrijdagmiddag twee uur, komt hij binnen. Dan uh, uh, zaterdagmiddag warm je hem op, zondag uh, uh, is hij opgewarmd... en stop je de slaapmiddelen en maandagmiddag doe je een specifiek hersenonderzoek... Uh, dus maandagmiddag uh, uh, weet je wel uh, hoe, de, hoe de zaak ervoor uh, staat. Ja, dat komt een beetje overeen ja, met gebeurt. beeld gebeurd dat uh, Ja, uh, we hoorden ook nog via via berichten... dat uh, uh, bij de Prins dan een, een propje in de hersenen was gezien. Dat het allemaal niet goed zou zijn. Nou ja, goed... Maar dit zit je op te wachten natuurlijk. We horen nu voor het eerst, en dat hebben we vanaf vrijdag niet gehoord... we horen voor het eerst wat er met de prins aan de hand is. We wisten helemaal niet of hij dit had of een schedelbaasstructuur. structuur. Er hadden wel stukken gestaan in de NRC. Die waren nooit ontkend. Dus ja, naar mijn idee is dit ook het eerste. De echte waar je iets mee kunt, uh, fatsoenlijk over kunt praten. Ja, eventjes nog teruggaan, want daar is een hele discussie over geweest... over inderdaad de stukken in de NRC. Ja. Dat het niet ontkend werd... Dat zei, of dat zegt misschien achteraf gezien ook nog wat. Ja, er werd wel gezegd door de ziekenhuiswoordvoerder... die we net hebben gehoord, Miss Van Bergen, die overigens verder helemaal nooit iets wilde zeggen... en alleen maar zei dat onze regering zo streng was. En daarbij bedoelde hij de RVD. Maar op een goed moment, toen dat stuk in NRC heeft gestaan... Heeft, kwam hij wel naar buiten om ons even in te fluisteren... dat daar toch wel ernstige fouten in stonden. Zonder te zeggen, wat dan? Uh, en dat is, denk ik, uh, want ik zat, weet niet hoe het zit met de vertaling met de MRT-scan... maar uh, het, het verhaal in NRC was dat hij al eerder een, een scan had gehad. Een CT-scan die schoon was en een MRI-scan die schoon was. Uh, als ik me niet vergis, waren de verhalen in NRC. Uh, en, uh, misschien dat daar de fout in zit dat die later zijn geweest. Ja, want hoe, hoe gaat dat, meneer Bakker? Doe je eerst een CT-scan? Hoe gaat zoiets? Normaliter? Nou, omdat het uh, een, een ongeval is en er, en er dus ook uh, hersentrauma of schedeltrauma kan zijn... Hè? fracturen van het hoofd of uh, kneuzingen van de hersenen... of misschien wel bloedingen in de hersenen... Um, maak je in dat geval een CT-scan. Uh, wij doen in het algemeen geen MRI-scan uh, in deze situatie... maar in het buitenland is dat wat gewoonlijker. Um, en dan kan het heel goed zijn dat, um, uh, dat zo'n ongevalslachtoffer... Geen beschadiging in de hersenen heeft. Maar daar zie je op dat moment nog niet direct de schade... door het zuurstoftekort. Dat duurt een aantal dagen voordat die cellen doodgaan... en je dus een structureel verschil ziet in een CT-scan. Hmm. Maar, maar ik, ja, ja, is, uh, is er iets te zeggen over de hersenactiviteit? Want Ik, ik uh, heb snel mee zitten schrijven, maar ik heb daar verder niets over uh, gehoord... hoe het staat met de hersenactiviteit. Of is dat uh, uit af te leiden dat hij misschien nooit meer tot bewustzijn komt? Nou ja, de belangrijkste hersenactiviteit is die we... Nee, oh. is natuurlijk het bewustzijn. Bewustzijn, ja, precies, ja. En hij is niet wakker. En, en wij uh, in het algemeen vinden dat als je niet wakker bent... dat dat nou niet een uh, hele aanvaardbare ja. toestand is. Nee, maar de hersenactiviteit in zijn algemeen... kan je, daar, kan je, daar, kan je dat zien? Kan je dat, uh, kan je nee, dat verder ja. meten? Je kunt, we, we hebben een hele uh, een simpele schaal... Die gaat van 3 tot 15. En, en wij hebben met z'n allen 15. Dat betekent dat je reageert als je pijn doet. Dan trek je je arm weg. Uh, als je vraagt, doe je ogen eens open. Dan doe je dat. En als je vraagt, weet je wie ik ben? Dan geef je adequaat antwoord. Dat soort simpele dingen. Um, ja, ik weet niet op, op welk niveau van deze schaal jij zit. Maar waarschijnlijk heel laag. Ja, nee, want op een gegeven moment kom je natuurlijk ook bij. En dat is zo'n term uit de medische wereld. En die moet u maar even uitleggen: van iemand is hersendood. Hersendood in dit geval betekent dat hij uh, dus geen enkele reactie heeft op pijn, uh, prikkels, uh, aanspreken en dat soort dingen. En ook niet ademt. Ja, nee, okay, en dan dat... ben je in Nederland gewoon overleden. Ja, maar is, is, is daar nog een groot verschil tussen? Tussen dat inderdaad dat je uh, niet reageert, en dat je daar uiteindelijk naar die hersendood toe gaat. Je zegt uiteindelijk niet ademt, maar daar zit een fase voor volgens mij. Nou, sommige patiënten gaan uh, via een fase waarin ze niet reageren naar uiteindelijk hersendood. Dat, dat zou je kunnen zien als uh, eerst vallen de hogere functies uit en dan de lagere functies. En de lagere functies zijn uh, onze hartslag en onze ademhaling. Dat is het, het laagste uh, niveau, zeg maar, het meest essentiële voor het leven. Um, uh, maar heel vaak bij dit soort diffuse beschadigingen blijft dat ademhalingscentrum uh, intact en blijf je dus gewoon ademen. Ja. Wij praten zo dadelijk, uh, praten we verder, Blijf uh, vooral even bij. We gaan eventjes naar Karin Albers. Die is in leg, uh, het, uh, de uitvalsbasis op dit moment van de koninklijke familie. Karin, uh, we hoorden van Menno al dat er in ieder geval... koningin Beatrix en kroonprins Willem-Alexander vertrokken zijn naar het ziekenhuis. Ja, klopt. Dat gebeurde zo rond kwart voor twaalf. Uh, ik sta op, op uh, nou, discrete afstand van het post, post om te kijken uh, wie er eventueel weg zouden gaan. Nou, dat was rond kwart voor twaalf. De koningin, uh, Mabel, Constantijn en Willem-Alexander. Die vertrokken. Uh, daarachteraan reed een busje met beveiligers. Uh, nou ja, en zijn dus vertrokken. Nou, wie er dus nog wel zijn, dat zijn uh, Maxima en dat zijn uh, de kleinkinderen. Uh, of die aan het skiën zijn op dit moment. Nou ja, dat, dat bevindt zich allemaal buiten ons. Ons blikveld en uh, nou ja, is misschien op dit moment ook niet zo heel erg uh, interessant of belangrijk. Uh, ik sta overigens op een plek waarvan die arresleeën uh, staan, klaarstaan, met paarden ervoor en van die vrolijke belletjes om de nek. En ik heb net even met een van de koetsiers gesproken en die vertelde dat hij gisteren met alle kleinkinderen van koningin Beatrix een tocht heeft gemaakt. Heeft zo'n 40 minuten geduurd en toen ik uh, voorzichtig informeerde hoe, hoe de stemming was uh, onder de kinderen, zei nou die waren behoorlijk vrolijk. Dus uh, nou, de, voor hun ja, is het toch wel gewoon een soort van vakantie. Goed, Karen Albert in Leg. U luistert naar het Radio 1-journaal. We hebben een extra uitzending vanwege de persconferentie die zojuist is gegeven in Innsbruck. Daar is het nieuws bekendgemaakt dat Prins Frizo door zuurstoftekort een ernstige schade aan de hersenen heeft opgelopen. Menno Reemeijer is hier. Komen. Ja, ik, ik heb nog eventjes snel op internet zitten kijken. Toen ik in Innsbruck was, werd er natuurlijk ook al gesproken over uh, wellicht overbrengen naar een revalidatiecentrum. Uh, toen werd gesproken over SAMS, dat is bij Landek. Dat is redelijk in, in, in de buurt ook van Innsbruck. Nou, is Oostenrijk ook niet zo groot. Uh, uh, maar er zit natuurlijk een ander aspect aan. Ja. Uh, en dat is, uh, onder wie, wie heeft de verantwoordelijkheid over Frizo? Uh, we gaan er gemakshalve vanuit dat dat natuurlijk de koningin de besluiten neemt. Maar uh, Frizo maakt geen deel meer uit van het koninklijk huis. Dus ik denk dat de eerste verantwoordelijkheid en de eerste beslissingsbevoegdheid daarvoor... gewoon bij prinses uh, Mabel, bij, bij zijn vrouw ligt uh, bijvoorbeeld. Ja, die moet dus ook beslissen of hij daar naartoe gaat of dat hij naar Nederland kan. Maar dat nou, wil nou, ik ja, ook even de... vragen aan uh, onze hoogleraar. Ja, okay. Meneer Bakker, kan dat namelijk? Kan hij vervoerd worden in zo'n toestand? Nou, ik weet natuurlijk zijn precieze toestand niet. Maar ik leid een beetje af dat de, dat de patiënt in deze toestand stabiel is. Um, en dan kun je ze prima vervoeren. Dat is geen enkel probleem. Maar kan dat ook met een vliegtuig? Ik kan me voorstellen dat je een uurtje verder, zal ik maar zeggen, naar een kliniek vervoerd kan worden. Maar naar Nederland is het toch, ik denk, al snel twee uur vliegen. Ja, dat is op zich geen probleem. We hebben specifieke, uh, zeg maar, intensive care-achtige vliegtuigen uh, die daar speciaal voor ingericht zijn. Dus dat zal het probleem niet zijn. Ik denk overigens dat hij eerder naar Engeland vervoerd zal worden dan. Want daar, eh, daar leeft het, eh, het paar natuurlijk al sinds jaren dag eh, ver buiten de schijnwerpers. En dat zullen ze eh, ook eh, de komende jaren graag willen eh, om ver van de schijnwerpers te blijven. En, en dan is Engeland een, een geschiktere plaats dan Nederland natuurlijk. Ja, want natuurlijk, het, het is bijna onvoorstelbaar op dit moment. Maar het gewone leven met de kinderen en zo moet natuurlijk ook weer van loop hebben. Ja, eh, het, dus, ja, er zal een beslissing worden genomen naar een revalidatiecentrum. Daar zal die verzorgd worden... Eh, en dat zal ook een, een zorg zijn voor Prinses Meel. Maar we hoorden het net voor de kindjes ook. Die gaan gewoon lekker skiën. Het is hun skivakantie. En er is iets met oom Friso en met, met, met, met papa. Ik weet niet hoe, in hoeverre je kinderen van vijf en zes jaar eh, op de hoogte kunt stellen. Helemaal van, van, van deze situatie. Maar voor hun is het gewoon vakantie. gaat leven ook door. Ze zullen ongetwijfeld meekrijgen van de stemming. Maar het blijft een vakantie daar. Ja, u bent hoogleraar Intensive Care, meneer Bakker. Is daar een soort protocol voor eigenlijk? Van hoe je het kinderen kan vertellen? Nou ja, je kunt niet anders doen dan vertellen wat er, wat er aan de hand is. Uh, het gaat natuurlijk om, uh, begrijpen ze uh, precies wat de impact daarvan is. Uh, we hebben recent onderzoek gedaan uh, naar uh, hersendood... en uh, hoe de familie dat oppikt. En dat is ontzettend moeilijk voor uh, buitenstaanders... om te begrijpen uh, wat massieve hersenschade voor impact heeft... of überhaupt ja. wat hersendood is. Ja. En dat zal voor kinderen niet anders zijn. Nee. Ik dank u wel. Um, Prins Frizo, u luistert namelijk naar een uitzending van het Radio 1 Journaal. Prins Frizo heeft ernstige hersenletsel opgelopen bij het lawineongeval van vorige week. Zijn hart heeft zeker 50 minuten stilgestaan, waardoor zijn, zuur, zijn hersenen zuurstoftekort hebben opgelopen. Het is niet duidelijk of hij ooit nog bij bewustzijn komt. Op de persconferentie werd duidelijkheid gegeven over de toestand van Prins Frizo. En daar werd ook duidelijk dat Frizo 50 minuten gereanimeerd is. En dat is lang al dus het ziekenhuis.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 Sinds deze onderzoekingen en de laatste neurologische test van gisteravond... is het duidelijk dat het tekort aan zuurstof... tot massieve beschadiging van de hersenen van de patiënt geleid heeft. Herstel, als dat al komt, duurt maanden en mogelijk jaren. Dat heeft Wolfgang Goller, hoofd van het team van behandelend artsen van Prins Friso... dus op een persconferentie in het ziekenhuis in Innsbruck vandaag bekendgemaakt. gemaakt. koninklijke familie gaat nu op zoek naar een revalidatiecentrum... waar Friso verder behandeld kan worden... Koninklijk Huisverslaggever Menno Rehmeijer is hier nog steeds in de studio. Uh, Menno, uh, maar ze zijn ondertussen, is de familie wel ja. uh, op bezoek. We hebben dat De hele week hebben we dat, uh, hebben we dat gezien. Blijven we dat nog zien? Hoe, hoe gaat dit verder? Ja, het zat heel straks stramin zelfs in. Hè. Vanaf dag één, half één, kwam koningin Beatrix samen met prinses Mabel aan. Die bleven tot vijf minuten over twee en gingen dan weg. Dan probeerden wij de gezichtsuitdrukkingen te duiden. Dat lukte niet altijd. avonds even naar negenen, kwam dan prinses Mabel met of Willem-Alexander... of met Constantijn of met de zussen... Uh, bleven dan een, uh, tot, tot even na tien en gingen dan weer weg. We hoorden uh, vandaag, uh, we hebben natuurlijk ook mensen in leg zitten... Uh, die vertellen ons dan van nou, uh, zo laat gaan ze weg en die en die komen. En vandaag hoorden we dan uh, het bericht dat ze wat later weggingen. vonden we niet zo gek omdat de persconferentie nu uh, uh, bezig was... tenminste uh, bezig is geweest. Maar toen ik hoorde dat uh, koningin Beatrix, prins Willem-Alexander... prinses Constantijn en prinses Meebal die vier onderweg waren... Uh, dan denk je, daar komt geen goed nieuws uit. Uh, dat is gebeurd bleken, uh, we hebben gehoord wat uh, met prinses, uh, prins uh, Friso uh, uh, aan de hand is. Uh, we weten dat ze zometeen om één uur weer komen, uh, de vier genoemden. Ze komen door de hoofdingang, ze gaan weg door de hoofdingang. Maar ik heb ook begrepen dat dat de laatste keer zal zijn... dat dat voor de oog van de camera's gebeurt. En dat andere uh, bezoeken de komende tijd gewoon via uh, de achterdeur gaan. Ze hebben achter een ambulance ingang. Dat hebben we van de week één keer gezien uh, gebeuren. Toen het uh, jongste dochtertje van uh, prinses Mabel en prins Friso erbij was, Saria. Toen gingen ze uh, door de achteringang om het meisje uit, uh, uit beeld te houden. Uh, maar dat zal uh, de komende tijd zijn uh, wat er gaat gebeuren. Ja. En worden daar trouwens ook nog afspraken over gemaakt? Gemaakt met alle verslaggevers. Daar, of is het gewoon een oproep van jongens, laat ons met rust? Uh, je bedoelt de afgelopen dagen of de nee, komende dagen? Nee, de komende dagen. dagen. Uh, nee, dat... dat, dat ik, ik, ja, maar hoe werkt dat? We, we gaan er niet staan als we niks meer zien. En we, we weten het nieuws nu over Friso. Uh, we weten hoe het eraan toe is. Daar zaten we op te wachten. Dat wilden we graag, graag weten natuurlijk. En ik denk dat die persbelangstelling... Ja, de familie gaat op zoek naar een kliniek. en We zullen horen waar die kliniek is, waar die heen gebracht wordt. Uh, maar daarvoor hoeven we niet voor een deur te staan uh, posten. Meneer Bakker, hoe, lang, hoe, hoe snel kan dat eigenlijk gaan... voordat je een kliniek hebt gevonden? En voor, uh, en hoe snel kan hij uit het ziekenhuis weg? Oh, dat ligt een beetje aan wat je, wat je voorkeuren zijn natuurlijk. Um, en, en waar je naartoe wil. Um, ik denk dat hij, als hij de hele week al stabiel is... Uh, maar niet wakker wordt, dat hij vrij snel overgeplaatst kan worden. Uh, zeker als hij zelf ademt, uh, zal dat helemaal niet, uh, niet moeilijk zijn. En dat ligt eraan waar plek is en waar je graag naartoe wil. Ja, waar moet je op letten trouwens op, op, op zo'n moment. Zitten er grote verschillen tussen, tussen uh, die klinieken? Nou, er zijn, er zijn klinieken die, die andere dingen doen dan andere klinieken. Uh, er zijn klinieken die hele intensieve prikkelschema's hebben... Uh, om te kijken of de patiënt daardoor weer bij bewustzijn kan komen. Uh, over het algemeen uh, is het belangrijk om uh, zoveel mogelijk uh, schade te voorkomen doordat de, de patiënt niks doet. Dus uh, uh, fysiotherapie, uh, veel bewegen. Uh, maar voor de rest is het met name afwachten. Ja, u zegt, uh, er zijn klinieken die veel prikkels ook geven. W wat moet ik dan aan denken? Wat voor soort prikkels worden er dan gegeven? Nou, veel, uh, uh, veel muziek uh, draaien, uh, uh, veel familie of, of uh, hele uh, vriendenpools uh, bij elkaar... Uh, en de hele dag uh, bezig zijn... Daarvan is nooit echt bewezen dat dat helpt. Um, maar er zijn wel klinieken die dat, uh, die dat uh, uh, doen. in de hoop dat daarmee de hersenen zoveel geprikkeld worden. dat er alsnog activiteit komt. Ja, want dat is altijd de grote vraag: hè? Van, wat hoor je nog op het moment dat je in coma ligt? Ja, dat weten we niet. Nee. Dat, wij gaan er altijd vanuit dat, dat de patiënt hoort. Um, en, en dat betekent dat je dat wat je zegt aanpast. Uh, alsof de patiënt wakker is. Uh, maar zeker weten doen we het niet. Want uh, uh, het gebeurt zelden dat iemand kan vertellen wat hij gehoord heeft. Ja. En wat we natuurlijk uh, ook verder... Ja, we weten dus niet ho hoe het uh, doordringt. Wat we ook niet weten is uh, hoe iemand er dan aan toe is als hij wakker wordt. Nou, daar zijn, wel, daar, daar zijn natuurlijk wel uh, casus beschreven... van patiënten die na uh, lange tijd of hele lange tijd alsnog... Uh, zoals dat dan in de, in de krantenvak staat, uit hun coma ontwaken... Uh, dat is geen prettige toestand. Nee. Menno, ja. nog één vraag. Want we hebben de koninklijke familie wel gezien. We hebben ze niet gehoord. Nee. Denk je dat er ooit dat er een moment ergens komt... waarop een van de mensen wel iets wil zeggen? Poeh, dat is een hele lastige, uh, Bert. Omdat we uh, met dit soort situaties eigenlijk nooit rekening hebben gehouden. Uh, we zijn er altijd van uitgegaan dat, dat Friso... op het moment dat hij uh, geen toestemming vroeg voor zijn huwelijk... en dus uh, geen aanspraken meer maakte op de troon... uit het koninklijk huis stapte. We uh, zijn een beetje de onbekende prins. Dat gold ook voor de RvD trouwens. Die, die hebben datzelfde probleem. Nu, door dit, omdat de koningin er toch bij betrokken is... blijkt dat de situatie toch wat genuanceerder ligt. Niet zo zwart-wit als wij gedacht hebben. Ik, ja, ik praat ook een beetje door om te bedenken of we dat gaan horen. Ik heb steeds vermoed afgelopen week dat als er goed nieuws te melden zou zijn... echt goed nieuws, wat helaas niet het geval is... dan had ik eh, Prins Willem-Alexander er nog voor aangezien... om bij het ziekenhuis iets te zeggen. Namens nou, zijn gaat... broer. En want... Nou, namens de familie, hè, ja, als precies, hoofd van maar... de familie. Uh, maar in dit geval... In denk ik niet. Ik denk, ik, denk, ik denk niet, maar nee, hier gaan ze het niet meer over hebben. En uh, uh, uh, we kennen koningin Beatrix met de kersttoespraken. Uh, daar zegt ze dan wel dingen, maar meestal redelijk uh, omvloers. Dan heeft ze het over uh, de moeilijke tijden die ze gehad hebben afgelopen jaar. En ik denk dat we daar bij zal blijven ook... En vooral om de druk eraf te halen om um, uh, uh, Friso, uh, natuurlijk maar ook prinses Mabel vooral uit het nieuws te houden, uit de luur te houden. En iedere keer als de koningin of prins Willem-Alexander daar ook maar iets over zegt... dan staan deze uh, mensen mm. weer op de voorpagina. En ze zullen er uh, alles aan doen om dat te voorkomen. Als koningin Beatrix trouwens de kersttoespraak nog doet dit jaar. Want dat is nog wel even de vraag. Goed, maar dan komen we in die andere discussie van inderdaad of ze koningin blijft... of dat die het proces zal versnellen enzovoort. Ja, mag ik heel kort iets over zeggen? mag je wel wat zeggen, yeah. uh, Laat ik daar dit over zeggen. En dat is puur uh, waarneming, uh, gedachten over het koningshuis. Maar uh, je moet je afvragen, ze heeft de afgelopen jaren veel meegemaakt. Ook op persoonlijk vlak. Uh, Prinses Mabel is wordt gezegd haar favoriete schoondochter. Prins Friso haar favoriete zoon. Het kan best zijn dat, dat, dat dit een druppelen is. En dat ze ervoor wil zijn voor haar kinderen. En koningin zijn is een tijdrovende baan. Want ze gaat veel weg, ze moet veel doen. Dus, uh, uh, dat, uh, ja, nee, laten we daar verder niet over hebben. Er komt nog tijd genoeg voor Precies. de komende tijd. U heeft geluisterd naar een extra uitzending van het Radio 1-journaal... hier op Radio 1. In verband met die persconferentie die zojuist is gegeven in Innsbruck, Waar bekend is gemaakt dat Prins Frizo een zuurstoftekort heeft... en door dat zuurstoftekort ernstige schade heeft opgelopen... aan zijn hersenen vorige week. Dus bij dat ski-ongeluk. Mogelijk komt hij nooit meer bij bewustzijn. Dat is allemaal in Innsbroek bekendgemaakt door de behandelend arts. U heeft ook geluisterd naar Menno Koningshuisverslag geven.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 Prins Frieso heeft bij het lawineongeluk van een week geleden zeer ernstige hersenschade opgelopen. Het medisch team heeft in Innsbruck gezegd dat hij mogelijk nooit meer bij bewustzijn komt. Friso heeft 25 minuten onder de sneeuw gelegen. Dat is vijf minuten langer dan werd aangenomen. Ondanks reanimatiepogingen heeft zijn hart 50 minuten stilgestaan. En door zuurstoftekort is de schade die is ontstaan aan de hersenen volgens de artsen zeer groot. Het medisch team had de hoop dat door de onderkoeling de hersenen niet al te zwaar beschadigd zouden zijn. Maar die hoop is te vergeefs gebleken. De familie van Prins Friso gaat nu op zoek naar een geschikt revalidatiecentrum. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is momenteel in vrijwel het hele land bewolkt en op veel plaatsen nevelig. Vandaag wordt deze vochtige en zachte lucht geleidelijk naar het zuiden teruggedrongen... en in de loop van de avond komt daar koelere en ook drogere lucht voor in de plaats. Dat betekent dat de temperatuur een paar graden moet inleveren... maar dat het in het weekend overwegend droog is met regelmatig zon. Vanmiddag wordt de bewolking langzaamaan wat dikker en valt af en toe een beetje motregen. De oostelijke helft van het land heeft de grootste kans op het regen. De temperatuur ligt erbij in het noorden op een graad of 10 en in het zuiden rond 13 graden. Verder is er behoorlijk wat wind aanwezig. Er staat een meest matige westenwind, windkracht 4. Aan de kust is de wind vanmiddag vrij krachtig, windkracht 5. Aan het eind van de middag en in de avond klaart het vanuit het noorden steeds meer op. De wind neemt geleidelijk af en de temperatuur daalt vannacht naar 3 of 4 graden. Morgen begint de dag nog met vrij veel sluierbewolking, maar smiddags zijn er flinke zonnige perioden, afgewisseld door enkele stapelwolken. Tot maximaal 8 graden in het noorden en 10 in het zuiden. Morgenavond kunnen in het noorden enkele buien vallen. Zondag blijft het meest droog en is er opnieuw vrij veel zon. AMDB Verkeersinformatie. Er staat file op de A6, Emmeloord richting Lelystad. Bij Lelystad Noord 2 kilometer, dat is een aanrijding, zijn twee rijstroken dicht. Op de A7 hoorn richting Zaandam bij Purmerend Noord 2 kilometer. De rechte rijschok is daar dicht, daar staat een auto stil. En als laatste de A50 Arnhem richting Os, voor het knooppunt Ewek 2 kilometer.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 Goedemiddag allemaal. In verband met het nieuws vanuit Oostenrijk een uh, wat aangepast programma. Uh, u hebt het mediajournaal moeten missen. Uh, we gaan de nieuwsquiz ook maar niet spelen op deze dag. Dat leek ons niet zo geschikt. Maar uh, wel zit hier het Mediaforum. Die hebben de hele tijd ook al uh, meegekeken met alles wat er vanuit Oostenrijk komt. Het Mediaforum bestaat vandaag uit Katrien uh, Kel... presentatrice van uh, 5 op 2... en Frans Lohman, Zij is de hoofdredacteur van uh, Panorama. Uh, jullie kwamen hier binnen, want... Zo gaat dat dan toch? We zitten met z'n allen toch te speculeren van wat gaat er gebeuren? En jullie zeiden allebei, dit is geen goed teken. Dat bleek ook niet zo te zijn, Katrien. Ja, nou ja, er waren allerlei dingen waar je dat dan uit een soort buikgevoel uh, van voorspelt, zeg maar. En uh, ja, als er goed nieuws was geweest, hadden ze dat wel gemeld eerder, denk ik dan. En, uh, <coughs> sorry. <coughs> Ja, op de een of andere manier grijpt het je allemaal aan. Want je denkt toch van, veronderstel dat je de moeder of de vrouw van zo iemand bent. Hè? Dit, is, uh, dit is gewoon vreselijk nieuws natuurlijk. En zij wisten dat natuurlijk al eerder. Hoe moet je daarmee omgaan? Ik, ik vind, het lijkt mij zo verschrikkelijk moeilijk. Ja, Frans? Ja, nee, nee, het is, het is raar. Van, uh, je probeert er toch iets uh, luchtigs over te zeggen. Hè? Ook, ook vooraf. Hè? Want het heeft ook iets spannends. Twaalf uur, het moment, de mededeling. En je denkt van, goh, uh, wij, Katarine en ik zeiden van... dit zal geen goed nieuws zijn. Anderen hebben dan de illusie dat het wel zo is. Nou ja, daarom wist je ongeveer na een minuut dat dit uh, uh, tot niks goed zou leiden. Nee. Bij die, uh, toen je die drie je... mannen naast elkaar zit op die persconferentie. Weet je wat ik wel heel interessant vond? Ik liep op die tijd op, een, op de journaalredactie. En er zitten dus allemaal jonge mensen die elke dag met het hm. nieuws bezig zijn. En die zaten er allemaal verslagen bij. Die wisten ja. eigenlijk ook niet... Ja, wat moet je hier nou mee? Dus is ja. zo, je kan ja. alleen maar meeleven, dat is het enige. Even nog, even ja, we, we zijn toch een mediavorm. even over de vorm. Ze hebben ervoor gekozen om een, een persconferentie te geven. Geen vragen te laten stellen, gewoon dus dit is de mededeling en daar moet je het mee doen. Ik, ik begreep wel dat ze geen mogelijkheden uh, gaven tot vragen. Uh, de vragen zullen betrekkelijk macaber van aard zijn. Ja. Hè, van, uh, mag wij, ook wij hadden het hier van tevoren even over... de koninklijke familie is zo gelovig... dat ze er waarschijnlijk nooit een eind aan zullen maken. Hè, denken uit, wij uit dan? Euthanasie. Ja, geen uh, ja. euthanasie. Uh, Mabel wellicht wel, als die de beslissing mag nemen. Ik bedoel, het is... Dat soort vragen zouden er natuurlijk komen. Hè? Van, heeft dit nog zin? En uh, ja, dat, dat zijn rare vragen als je daar naar zit te kijken... als bijvoorbeeld familielid van, ja. uh, van Frizo. Ik kan me voorstellen dat je dan als koninklijke familie... geen behoefte hebt aan dat soort vragen. Dat nee. je daar zelf zo mee worstelt... dat je eerst zelf uh, daar een beetje uit wil zijn. Ja. <lacht> ik verwacht trouwens wel... Uh, uh, ondanks wat deze koninklijk huisverslaggever uh, hiervoor zei... ik verwacht eigenlijk wel over een week of wat... een, een toespraak van... Of de koningin of uh, Willem-Alexander die het volk toespreekt... en vraagt van geef ons onze rust, ja. uh, bedankt voor het medeleven. Precies, ja. uh, We voelen ons kloten, dat zal hij anders zeggen, weliswaar. Dat <laughs> ja. uh, zegt hij dan als een majesteit uh, uh, ja. natuurlijk. <laughs> En, ja. en ik, ik verwacht dat eerlijk gezegd wel. Ja. Je, je krijgt ook, ja, de, de, het zijn in die zin ook allemaal bizarre details. Omdat Menno Rema heeft verteld en ook dat daar dat, dat duidelijk werd... dat de koningin vanaf nu niet meer door de voordeur naar binnen gaat. Ja. dat, ja, is dan ook ze, dat vergeet ik helemaal niet. Wat betekent dat dan? Nou ja, ze hebben nu steeds dat wel gedaan, juist om te laten zien... Hè, van uh, nou, hier zijn we dan. Ja. Uh, en, en nu willen ze toch blijkbaar terug echt naar hun, hun privacy. Ja, blijkbaar nou, dat vind ik dan niet aan. zo gek. Nee. Privacy is tegenwoordig ook al een heel zeldzaam goed. En zeker voor de koninklijke familie. Dus ik zou zeggen, gun ze dat. Ja. Maar los daarvan vind ik dat... Uh privacy door de Nederlandse pers buitengewoon gewaarborgd is. He. Ja, dat bedoel, is waar. Dit, je moet er niet aan denken dat dit in Engeland nee, was gebeurd. Nee, wij zijn zo'n ellendig, fatsoenlijk land. Ja, nou, niet ellendig, nee, sorry, fatsoenlijk. Ik, bedoel, ik, ik ben er gewoon wel trots erg, op, heel hoor. Erg, sorry, sorry. <laughs> een heel erg fatsoenlijk land. Maar daar zou iemand in de witte jas geprobeerd hebben... om dat ja, ziekenhuis natuurlijk. binnen te komen, bijvoorbeeld. Nou, ja, natuurlijk ja, We hebben hier toch ook uh, een, een meneer Tulliker gehad... die zo goed alles wist. Ja. Dat, uh, nou, laten we daar zo nog even... over. dat is toch wel een bijzonder element geweest... in deze hele week ook. En we gaan eerst even zoeken, contact zoeken met, met Innsbruck. Daar is uh, Jeroen Snel, uh, die is van het eo uh, programma Blauw Bloed. Royalty-deskundige. Jeroen, goedemiddag. Goedemiddag. In uh, ja, ja. Innsbruck, jij bent bij die persconferentie geweest. Uh, hoe is het daar onder het journalier gereageerd? Nou, toch wel met enige verslagenheid. Net als uh, ja, de rest van Nederland, om toch even uh, groot te spreken... Uh, hebben we allemaal hier de hoop gehad dat het misschien nog wel goed zou komen. Dat er een klein lichtpuntje zou zijn. Dat er misschien vandaag de mededeling zou komen. Prins Fiesel heeft gereageerd op uh, enige prikkels, uh, kan met zijn uh, mindere apparaten nu uh, in bed liggen, dat soort dingen meer. Maar het uh, nieuws was ja toch volstrekt iets anders en uh, ja uh, redelijk. Ten neergeslagen. Tenminste, ik persoonlijk uh, ja, ben redelijk van uh, ontdaan, om wow. ook maar zo te zeggen. De, de er geen, de, dat hebben we net ook even besproken, er geen vragen worden gesteld aan de aan de arts, met name aan, aan tafel, heb jij het idee dat uh, bij uh, de journalisten voldoende duidelijk is geworden wat er nu, wat er nu echt aan de hand is. Ook, ook laten we zeggen medisch gezien. Ja, toch wel. Je kan uh, uiteindelijk toch wel een conclusie trekken uit deze verklaring. Uh, en die conclusie is dat uh, ja, de prins niet meer uh, de ouder zou worden, uh, dat sowieso. Um, en maar dat het nog maar zeer, zeer de vraag is of die ooit nog bijkomt. Uh, er wordt dan wel gesproken over uh, de familie gaat nu zoeken naar een revalidatiecentrum. Nou, dat woord revalidatie is eigenlijk. Uh, volgens mij voorlopig of helemaal niet van toepassing. Ja, ze hebben ook gezegd, het kan maanden zo niet jaren duren, als die, als die al eh, als, inderdaad kan herstellen. Ja. Ja, ja. En uh, hij is gewoon te lang zonder zuurstof geweest. En wat mij ook opviel, was de lengte die ze nodig hadden, de tijd, om te reanimeren. 50 minuten. Dat is bizar lang. Om uh, bezig te zijn, natuurlijk. Ja. Um, nou... Nou, ik weet niet wat daar gebeurt. Een, een hele dure auto waarschijnlijk waar het alarm van afgaat. De, Rv, de RVD heeft eerder deze week bekendgemaakt. Dat, die die gaf een hele agenda hè, van de koninklijke familie. Wat ze allemaal gaan doen de komende tijd. En daar stond ook gewoon in dat de koningin dit weekend teruggaat naar Nederland. Heeft dat te maken ook met de situatie die zojuist geschetst is op die persconferentie, denk jij? Nou ja, wat we nu weten is dat de koningin de afgelopen week hier dagelijks is geweest... zonder dat er enige verweting heeft opgetreden. Zonder dat het beeld wat ze aantrof. Haar zoon in het bed, uh, bijna levensloos, De, dat is iedere dag hetzelfde geweest. Dus nu heeft ze zoiets van, nou, dit weekend ga ik even terug. Misschien moet ik een paar dingen regelen, ik, ik weet het niet. Maandag is ze hier wel weer. Uh, maar dan denk ik dat toch op korte termijn in die mogelijk uh, Friso uh, zal worden overgebracht naar Nederland. Uh, naar wat ze dan noemen een revalidatiecentrum... zodat uh, hij in ieder geval dichter uh, bij Paleishuis den Bos uh, in de buurt is. Ja. En, en, uh, ook, ook dat is speculeren, want uh, 30 april komt eraan. Dat duurt niet zo lang meer, Koninginnedag. Denk je dat het daar nog consequenties voor zal hebben? Als je het mij vraagt, is mijn inschatting... dat uh, 30 april aanstaande wordt afgelast. Ja. En als het dan al door zou gaan, dan in een hele sobere versie. Maar je moet je realiseren dat Koninginnedag de dag was... De enige dag bijna in het jaar waar we Prins Frizo zelf konden zien. Uh, dus die dag is behoorlijk verbonden met Prins Frizo. En als het gaat om andere uh, dingen op de agenda van, van het Koninklijk Huis, zoals de herdenking van de slag uh, in de Javazee bijvoorbeeld de maandag. Hey, dat, dat zijn sombere dingen, dat kan dan op een bepaalde manier nog doorgang hebben. Maar een feestdag vieren met het land, waar juist Prins Frizo altijd bij aanwezig was, ik denk dat dat. Uh, nog maar zeer de vraag is of dat doorgaat. Ja. Dan nog even de, de ethische kwestie. Uh, die hebben we, hebben we hier net ook besproken. Hè? Want uh, nou ja, de, de, de vooruitzichten, als we die artsen dus mogen geloven... zijn niet uh, al te goed. Uh, er zou een scenario kunnen blijven dat, die, dat de prins in coma blijft liggen... en dat de familie misschien ook voor allerlei medisch-ethische vraagstukken komt te staan. Ja. Hoe, hoe, ja. Zou, hoe, zou dat, hoe zou dat gaan? Want hij is dus geen lid meer van de koninklijke familie. Je zou zeggen zijn vrouw, Mabel, heeft daar uh, het laatste woord over. Ja, dat heb je helemaal goed... En van Mabel weten we dat ze, nog kort voordat dit allemaal gebeurde, ontzettend pleit voor orgaandonatie, om maar even wat te noemen. Uh, een dag voordat de prins verongelukt heeft ze daar nog een tweet over verstuurd. Zij vindt dat uh, iedereen verplichte organen moet afstaan. Tenzij je van tevoren aangeeft dat je dat niet wil. Uh, nu kan ik niet de, de lijn doortrekken. Uh, en, en, en dan gebruik ik toch het woord maar even naar euthanasie. Uh, maar dat is natuurlijk wel een onderwerp uh, wat binnen de koninklijke familie besproken zal worden. Dat, dat kan niet anders. Hoe vreselijk ik het ook vind om dat nu gewoon uit te spreken. Ja. Maar de, de, de, daar, daar, daar wordt over gesproken. Ook hier nu, eh, buiten, bij het ziekenhuis, eh, als, als journalisten onderling. Ja. Eh, maar ook binnen de familie, dat kan niet anders. Nee. Eh, Jeroen, dankjewel dat je eh, zo snel even aan de telefoon wilde komen. Mocht er nou nog meer nieuws zijn, dan horen we dat graag van jou vanuit eh, Innsbruck. Oh. Jeroen okay. Snel van het EO-programma Blauw Bloed. We gaan gelijk ook even door naar Den Haag. Margreet Boer, verslaggever van eh, NOS Radio. Die heeft daar eh, zojuist premier Rutte gesproken en die heeft gereageerd. Nou, we hebben hem niet gesproken. De minister-president heeft een verklaring uh, uitgegeven waarin staat dat hij vanmorgen telefonisch contact heeft gehad met de koningin en ook met uh, prinses Mabel. En uh, premier Rutte heeft laten weten dat Nederland heel erg meeleeft met de koninklijke familie uh, in deze tijden van zorg en verdriet. En uh, wordt er gezegd dat de koningin heeft laten weten dat de familie erg geroerd is door de talloze reacties en ook bemoedigingen die ze de afgelopen week van alle kanten hebben ontvangen. En zegt de minister-president ook in zijn verklaring dat hij er nu op rekent dat er vanaf vandaag de privacy van prins Friso, prinses Mabel en de kinderen ook gerespecteerd zal worden. Want, zegt hij, de familie moet ongestoord in eigen kring het slechte nieuws kunnen verwerken dat de artsen vandaag over prins Friso moesten melden. En dat is de verklaring die de minister-president via de Rijksvoorlichtingdienst heeft toen uitgaan. Het is natuurlijk ook lastig voor de minister-president. Want formeel heeft hij geen ja, relatie uh, met Prins Frizo. Geen staatsrechtelijke verhouding. Hij is geen lid van het Koninklijk Huis. Maar ja, de premier heeft natuurlijk wel uh, een staatsrechtelijke band met ons staatshoofd, met de koningin. Vandaar ook deze verklaring en vandaar ook het contact... dat hij steeds heeft met de koningin en met prinses Mabel. Magreet Boer was dat vanuit Den Haag. We praten hier in de studio in Hilversum verder... met uh, de twee leden van ons mediaforum, Katrien Kel en Frans Lomans. Um, ja, Jeroen Snel uh, vond het moeilijk om het erover te hebben... maar dat is, dat is toch een discussie die natuurlijk nu uh, aan de, aan, aan de staande is. Ja, dat, hoe dat verder gaat. Ik, ik ga daar echt helemaal niks over zeggen. Ik vind het alleen maar speculatief. Ik vind het erg genoeg dat we dit met z'n allen moeten verwerken. En dan ga ik het gewoon niet over zo'n onderwerp hebben als je het niet erg vindt. Nee. Ik vind ik zo raar. Zullen we het dan nog even over die NEC-kwestie hebben? Want dat is natuurlijk dat toch wel, ik een, wel. iets, ja. een, een bijzondere uh, move dan geweest. Daar we ons even week. boos over maken. <laughs> ja, <laughs> Want We voor... hebben ook nog. Een, de, de gezondheidszorg is helemaal in het geding. Ja, Want we ja. hebben ook nog die serie bij RTL. Ja, ja, ja, hè? ja zeker. Dus, uh, nou, misschien dat we het daar over in het verlengde nog even over kunnen hebben. Maar ik zo eigenlijk. Nogmaals, ook had dat daar niet allemaal camera's van Reinhard Oerlemans hingen. Uh, ja, dat, dat we dat, we dat allemaal. Dat moeten uh, doen. Ja. Ja ja Sorry. De enige sarcasme ja, enig moest ja. even ja. Duidelijk. Um, even nog naar die NSC-kwestie. Hoe was het verhaal ook alweer? Uh, we hebben Jannetje Koelewijn, dat is een uh, verslaggever van NSC Handelsblad. Uh, journalist. Haar man is neuroloog. Die was daar toevallig in insbroek uh, Ging naar dat ziekenhuis. Sprak daar een aantal collega's. En die bracht eigenlijk naar buiten van... Nou ja, als ik zo de eerste beelden zie... Uh, dan valt het eigenlijk allemaal best wel mee. Hij heeft geen ja Dat was het, uh, het uh, zogenaamde grote nieuws. Nou, nou zie je maar ja. hoe voorzichtig je met dit soort dingen moet zijn. En hoe het eigenlijk is dat dat allemaal naar buiten is gebracht. Het wordt, het wordt eigenlijk nu toch een soort van dubbelschandelijk, hè? Ja. Van uh, eerst uh, een, een hoop uh, poeha en recht praten, wat krom is, uh, ook door die van der Meers, waarom dat het gebracht wordt. Hè? En, en maar dat wacht even, het... even dat, dat vind ik nog wel twee verschillen. Eerst ja. even over de, de medici, ja. die dat uh, onderling wisselen met elkaar. Ja. De ene weet dat daar een journalist van het NRC Handelsblad bij staat en die zegt nou, blijf maar gewoon staan, want ik wil dat best wel even toelichten. Nou, dat wordt gepubliceerd. Maar eerst even die medici. Daar zijn we het volgens mij over eens dat die hadden dat dat nooit nee. naar buiten mogen brengen. Ja. Waarom, zeker, is het niet omdat, omdat, ja. zeker niet omdat ja. u toevallig uh, iemand ja. kende of zo. Hemeltje lief. Als ik mensen toevallig ja. ken... ik ga dingen over ze naar buiten brengen... dan is het en natuurlijk wel een beetje ja. zoeken. Maar goed, Frans, jij gaat nog verder. Jij zegt ook, NDC had het nooit mogen publiceren... Nou, ik, ik vind het vanuit NRC-standpunt uh, onacceptabel, hè. Van, uh, prut, voor de Telegraaf had het wel gekund, vind jij? Uh, uh, en voor Panorama ik... ook? Uh, nou, voor beide wel. Ja, ja. ja, ja. Nee, uh, maar telegraaf, is Panorama, doen. Een... Oh, dat vind ik dan wel een beetje hypocriet. Nou, ik nou, wel, nee, dat ja. vind ik helemaal niet hypocriet. Nieuws is toch nieuws, nieuws Frans? Ja, lijkt mij okay, ook. Dat vind ik ook. Maar nieuws is voor NRC helemaal ge geen nieuws. De NRC is ook een soort van uh, chique, uh, ethisch hoogstaande krant. Hey, ja, maar dit zijn we... allemaal tussen aanhalingstekens. Zij hè? moeten natuurlijk net zo goed als jij en uh, Telegraaf gewoon uh, bladen verkopen. Nee hoor, dus... want van der Meers is dat hele lulverhaal aan het vertellen in de wereld draait door van: dit kost <laughs> ons lezers. Kom op. Oh, ja, want ze hebben behoorlijk wat reacties ja, gekregen, inderdaad. Nee, want voor allemaal, want die, uh, dat, dat zijn namelijk zieke mensen, die NRC lezen. Nee, Zoals, uh, Tereg, zoals wij even weten. Terug, en even even terug naar het principe. Jij had daar een verslag even staan. en die had dat per ongeluk ook gehoord, omdat hij de broer was van die behandelend arts of zo, ik <lacht> noem maar wat. Uh, dan had jij dat toch gepubliceerd, neem ik aan. Ja, dan. ik vind wel dat nieuws nieuws is. Ja. Hè? Maar mij, ik ben ook geen zieke <laughs> hoofdredacteur. Nee, maar misschien ja. is de NRC daar intussen ook achtergekomen. dat nieuws nieuws is. Uh, uh, nou dan, in dat opzicht, als dit de definitieve koerswijziging van het NRC is, dat die uh, panorama en telegraaf's uh, aan het inhalen zijn, ah. prima. Ja. Maar, ja. maar Katrien, vind jij dat te verwijten? Want dat, er zijn ook mensen die dat vinden, hè? met name ook, ook lezers van de NRC. Als je de, de, Peter van der Meers heeft een, een blog geschreven waarin hij zich heeft verantwoord. Ja. Als je die reacties daaronder leest, echt honderden uh, mensen ja, nou, die uh, nou, ja. zeggen: van nou, walgelijk. Ik dit? vind dat die mensen gelijk hebben, want die lezen namelijk. Nou. Ik de NRC niet voor niks. Want anders konden ze wel op de Telegraaf geabonneerd zijn. Begrijp je? Dus ik vind, kijk, de NRC komt altijd twee dagen later met allerlei normale nieuwtjes. Waarom zouden ze dan nou ineens vooraan <laughs> ja. willen lopen? Dat begrijp ik totaal niet. Nou ja, dat, ja, dat, niet, dat eigenlijk de herkant. Ja omdat, omdat dat natuurlijk een enorm toeval was dat, dat zij daar dan aan toe kwamen. Ja, maar het bleek dus helemaal geen toeval te zijn. Het is gewoon een, blijkbaar een verzinsel van twee medici die interessant wilden doen. Nou, dat vind ik ja. pas echt erg. Ja. Ja. Het, het heeft de indruk op zijn minst gewekt, ook naar het land toe, van nou, ach ja, uh, het valt misschien wel mee. Het is, het is, het is een, een flink ongeluk geweest, maar. Ja, misschien was de wensen de vader van de gedachte. In de zin van, ze hoopte dat het niet zo slecht was als, als anderen misschien dachten. Uh, nou ja, in die zin zou ik het misschien nog kunnen verklaren. Maar ik vind het onverantwoord ja. gedrag van die tulken. Ja. En ik vind eigenlijk ook dat hij van de Meersbuidense boekje is gegaan. Echt, sorry. Goed. Um, nou, nou, aftreden dan. Die wie? van de Meers? <laughs> Die van de Meers. Nou, dat denk ik nou ook weer nou. niet. Um, mogelijk horen we vandaag nog uh, iets van hem. Uh, of, of van zijn krant in ieder geval. En, en we zijn ook benieuwd wat, wat Tulke hierover gaat zeggen. Dus wie weet ja. dat hij in de loop van de dag ook naar een bod komt. Um, als er gauw er iets uh, te melden is over de situatie in Oostenrijk. Uh, of, of, of de gevolgen daarvan gaan we dat doen. Laten we toch even doorschakelen naar dat andere punt. Want dat is toch ook een groot uh, discussiepunt. Jongen, jongen, nou. Sinds gisteren. Uh, reality programma. Uh, 24 uur tussen leven en dood, vuurmedisch centrum. Uh, ja, dat is een op Nederlandse televisie. Er waren daar tientallen camera's geplaatst op de spoedeisende hulp. 24 uur tussen leven en dood, uh, heet dat programma RTL zond het uit. Gisteravond al naar voren gehaald eigenlijk om het uh, vervroegd uit te zenden. Die beslissing is genomen. In Nieuwsuur werd er volop over gediscussieerd. De Voorzitter van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis, Elmer Mulder heet die, had een moeilijke avond. Het gaat erom, wat is het proces daar naartoe? En er zijn mensen die dus, zonder dat ze dat wisten, bekeken... En beluisterd zijn. En dan heb ik het nog niet over een aantal gevallen waar het zelfs mis is gegaan... met dat ze ook nog eens gefilmd zijn. Ja. Ja. ja. Nou, ja. dat was die... Ja. Ja, ik nou, een moet be je zeggen, beetje suggestieve ik... manier van knippen, vond ik dit. Want er kwam N nog wel een aantal. Ja, er kwam nog wel... Aan, maar ik nou, moet manier, zeggen, ik heb het hele gekrit, interview toch... wel gezien... en ik vond Marielle Tweebeker gewoon geweldig. Want zij verwoorden heel goed... wat jij als patiënt namelijk vindt en denkt. En daar zaten toch drie gevoelloze mannen... voor mijn, voor mijn idee... die, die gewoon totaal niet op haar argumentatie ingingen. Deze, deze meneer Mulder had er de chef ja. van de spoedeisende hulp... dus de baas ja. en in Rijnoud Oelemans. En Reinhard Oelemans, ja. En Producent. die keken haar aan met glazige ogen zo van... mens, waar heb je het over? Terwijl ik denk, nou, ik weet niet hoe jij erover denkt... maar ik vond, stel jij komt in de kreukels aan... bij, bij een eerste hulpdienst. En ze, gaan, ze staan jou te filmen. Ik wil... Ik zou dat gewoon verschrikkelijk vinden. Ik, zou het, ik zou het nog erger vinden. Als, ik, als ze me eerst vroegen: van, voordat u gaan behandelen, wilt u een formulier ondertekenen? Nou ja, eh, alsof je of een u de film zou Ik zeg nou. Nee, dan wou ik alweer kan vloeken. Ik zeg, ja. help me nou gewoon. Ja. Hou op met die omruim. Maar ja, wat je dus ziet, is dat alle normen op het, op het gebied van medisch geheim... blijkbaar aan het vervagen zijn. Mm. Het is ja. niet meer zo in Nederland dat als jij in een ziekenhuis terechtkomt... dat je dan veilig bent met je, met je uh, medische informatie. Nou moet ik je zeggen, ik heb een zusje die is verpleegkundige. Als jij in een ziekenhuis terechtkomt, dan wordt er dus een adres gegeven... van iemand die gewaarschuwd moet worden. Meestal is dat een familielid. Maar als er nou gebeld wordt door iemand anders... dan mag mijn zusje niet eens informatie geven aan diegene... Mm -hmm. omdat ze niet op die lijst staan. Mm. Nou, ik ben daar heel blij om, moet ik je zeggen. Maar als mijn zusje dit soort instructies krijgt... Ja. en de medici zelf... Die lappen dat gewoon volledig aan hun laars. Dan denk ik wel. Nou wat is dit voor zootje. Ja. Ja. En, en, en ook nog heel slordig uitgevoerd. Hè? Want er waren gewoon een heel stel mensen. Waar, uh, ze ook vergeten te vragen. Ja. Wat vinden precies. jullie het goed. Zo achteraf... zijn er naar buiten gekomen Kijk, van dat... die vader met zijn ja. dochteren. Kijk dat ja, Rijnouw denkt. Ik heb daar een goed programma. Nou uh, het zou niet mijn programma zijn. Maar dat kan ik nog. Maar dat die medici hun verantwoordelijkheid niet pakken. Ik denk bij mezelf. Wat hebben die betaald gekregen. Want ja. misschien was het ziekenhuis wel in grote financiële moeilijkheden. En was dit de oplossing? Nee, want ik las in een van die gratis kranten, ik, ik geloof uh, Metro of zo, dat, uh, dat er geen geld was betaald. Nou, uh, geloof je. En jij Ja, Ja, jij nee, ja, ja dat, dat geloof ik in deze. Dat het vuur, ik denk dat het ijdelheid van artsen is. Die graag nou, zichzelf. Maar dan ben je, je toch de weg kwijt als arts. Nou ja, hun uh, mo hun uh, motief is ze willen laten zien uh, hoe, hoe dat toe dat gaat op zo'n spoedeisende hulp. En, en daar, daar duidelijk een reëel okay. beeld van te krijgen. Nee, want we hebben natuurlijk ook die, die andere zaken gehad. Ja, wat was het? Omroep Max, die uh, open hartoperaties. Ja. Ja, maar dat allemaal dat de patiënt wist dat allemaal van een nee, ja, ander verhaal. Dat nee, was ja. heel informatief. Ja. Ja, maar ja, er zijn goed. natuurlijk veel meer programma's. Maar die zeggen ja. allemaal, we vragen van tevoren aan die mensen. Tuurlijk. Mogen jullie ja. volgen? Ja. Hier wordt iemand binnengebracht, wordt eerst gefilmd. en Maar, achteraf iemand wordt die maar dat helemaal gaat dus in een... niet op spoedeisende hulp. Precies. Dat leent zich daar dat dus niet voor. Dat is het punt. Je bent ja. natuurlijk helemaal in de war als je op zo'n spoedeisende hulp komt. Ja. En het is het laatste waar je aan denkt om toestemming te geven... om gefilmd te worden. Ja. Ja. Oh, er is nu een oproep. Ik zag de voorkant van Trouw uh, van, ik, ik meen ook vanuit de patiëntenorganisatie... Uh, die zeggen van eigenlijk moeten nu al die beelden gewist worden. Vind nou, dat vind ik ook, ja. Eigenlijk wel. Ook omdat die mensen ook toestemmen. Hebben gegeven. Ja. ja want, want in dat principe het zit dat er nu anders. mensen in die toestemming hebben gegeven. Ja, als ze toestemming hebben gegeven, ja, dan kan dan is dat, dan kan je niks meer maar doen. Maar je meer. hebt natuurlijk uh, vaak onder bizarre omstandigheden heb je ja gezegd ja. of heb je nee gezegd. Ik wil, ik, ik, ik ja. als iemand aan mijn bed komt, zeuren, als ja. mijn arm eraf ligt of zo, dan denk hm. ik ja joh, prima ik ja. kan mij het allemaal schelen. Anders moet wel. ik nog uitleggen waarom dat je me niet mag filmen. Ja. <laughs> Eigenlijk is dat al moreel onjuist. Hè? Dat je dus uh, iemand uh, die dus binnen wordt gebracht vraagt van... Uh, ja, mogen we je vanaf nu filmen? Want je hebt op dat moment... Ik zag een beelden van zo'n man met zo'n helemaal bebloed hoofd... Ja. in zo'n stabilisatie... Uh, wat is het, helm heeft hij dan op? Ja, die nee. gaat toch ook niet echt nadenken van is het handig nee. of zo? weet in niet voor in de stemming. Ik bedoel, nee, ik vind het echt niet kunnen allemaal. Echt nee. niet. Nee, maar ik hoop ik ho niet dat we doorgaan nee. op deze glijdende schaal. Want ik zou zeggen, ik verhuis naar een ander land waar ze oh, wel mee zijn. Nee, nee, nee, nee. De glijdende schalen zijn in alle landen. En we hebben net uh, ook al geconstateerd dat wij Nederlanders ook best een fatsoenlijk volk zijn. Hè? Ja, ik heb het dan... over de pers, niet over de ziekenhuizen. Nee, precies. Nee, dat is een beetje de omgekeerde wereld. Hè. In, in de meeste <lacht> landen zijn medici, ja. fatsoenlijke mensen... En de en pers en ja. hier is het een beetje andersom. Dat ja. uh, is, is medici zijn het tuig. Nou, nou. Nou, nou, nou. Uh, uh, laten op, we ja, toch nog even te... dat het extreem moesten vertellen. Ja? Ja. <laughs> laten we toch nog even teruggrijpen op, uh, op het nieuws dat, dat eerder deze middag in, in Oostenrijk bekend is gemaakt. Uh, we hebben net even met, met Jeroen Jeroen op contact gehad. Uh, die zit daar in Innsbroek. Het Ging even over koningin de dag. Uh, hij verwachtte eigenlijk dat dat waarschijnlijk. Ja, hij verwacht dat het niet doorgaat. Is dat, zou dat terecht zijn, denk je? Nou, dat hangt totaal van de situatie dan af. Ik weet wel dat die gemeente die dit jaar aan de beurt was... heb ik niet gelezen dat het iets van 6 miljoen kost of zo. Nou, om dat zo eventjes uh, weg te gooien in deze crisistijd... dat lijkt me ook nogal wat. Maar ja, aan de andere kant feestvieren... Ja, terwijl dit dat een snap jaar... ik. Maar ja, je Ey, weet het, niet je, weet je het kunt, niet. je kunt niet eeuwig rouwen, hè, voor alle duidelijkheid. Nee. Dit, dit kan uh, ook acht jaar duren, hè, dit coma. Voor alle duidelijkheid. Ja. En dan moet je acht jaar alles op een laag pitje uh, zetten. Ja, dan, dan kun je net zo goed het Koningshuis afschuiven. Ja. Hey, dan, uh, dan blijven we eeuwig in rouw. Dus eigenlijk zeg je ook gewoon: we moeten gewoon weer door ook. En dat zou dus ja. ook gewoon met een Koninginnedag moeten. Ik zou dat wederom, ik zou dat gewoon doen. Ik bedoel, je moet ook je, moet ook je kracht laten zien als, uh, als koningin. He? En als koninklijke familie van en we, we zijn in rouw en uh, we gaan niet hotsen en we gaan niet koekappen en we doen niet allemaal de meest ridicule dingen. Maar uh, het is toch een feestelijke dag. Ja, en dan, uh, want dat is waar uh, Menoreme nog even op uh, inhaakt. Er, er wordt al gesproken over mogelijk aftreden van de koningin. Friso, een, een belangrijke zoon voor haar, Mabel, misschien wel favoriete schoondochter. Ja. Ja, het is allemaal. Ja. Weet je, het gaat nu al jarenlang door. Elke keer is er weer een reden dat ze af zal treden. En dan weer een extra reden dat ze zal blijven. Ik bedoel, ja. ik vind het allemaal zo onge. Laten we erover ophouden. Laten we het dan gewoon lekker met rust laten. En we zien wel hoe het verder allemaal afloopt. En ik hoop dat het goed gaat. Dat vind ik ook nog even. O, opeens, inderdaad, weet iedereen het helemaal zeker. Oh ja. Frizo, de favoriete zoon. Ja. Mabel, de favoriete schoondochter. Hoe weet die dat kleinkinderen waarschijnlijk ja. de favoriete kleinkinderen. Whatever, hè? Ik ga ja, even een soort de deskundige in dit ja. geval. Ja, hallo. Okay. Uh, ja, het het vertrouw royaltydeskundige royalty ook niet. Zijn net medici, joh. Dat is dan wel weer goed. Oké, okay, uh, nou, het was een beetje uh, improviseren op dit, uh, op dit punt, maar jullie hebben je kranen geweerd. Uh, dat mag ook wel eens gezegd. Katrin uh, Kel hartelijk dank. En uh, Frans Lohmans ook um, voor jullie bijdrage aan dit mediaforum. Uh, als gezegd, het is een, een, een rare situatie. Dat heeft allemaal te maken natuurlijk met het uh, nieuws dat uh, niet uh, erg positief was vanuit uh, Innsbruck Eerder deze middag om 12 uur de persconferentie daar waar duidelijk werd dat de toestand van Prins Friso uh, behoorlijk slecht is. Uh, dat maakt ook dat wij uh, de zaak een beetje hebben aangepast. We hebben geen nieuwsquiz gesproken speelt om die uh, reden, uh, betekent wel dat we natuurlijk de winnaar van die quiz nog bekend moeten maken, want uh, ja, en dat was ook al uh, heel goed wat hij had gedaan, uh, Joost Hanewinkel was hier woensdag, student aan de School van Journalistiek trouwens in uh, Zwolle, waar ook een hoop over te doen is met die diploma's en zo. nou hij heeft bewezen dat hij echt wel wat van het nieuws weet, 171 punten, dat is uh, de topscore uh, aller tijden in dit uh, programma, dus... Gefeliciteerd, uh, Joost. Jij krijgt van ons 300 euro overgemaakt. En dat is voor uh, iemand die net klaar is met zijn studie helemaal niet verkeerd. Uh, met nee een waardeloos diploma. Ja. Nee, nee, nee, van hem was goed. Die <laughs> van hem was goed, zei hij. Um, dan um, straks stand.nl. Dan gaan wij doorpraten over de kwestie waar we het net in het mediaforum ook al over hadden. Uh, de stelling namelijk, het is goed dat RTL het omstreden ziekenhuisprogramma gewoon uitzendt. Commotie natuurlijk over 24 uur tussen leven en dood. De reality-serie van RTL, opgenomen in het VU Medisch Centrum. Sommige patiënten zouden onvoldoende zijn geïnformeerd... ...over het feit dat ze werden gefilmd. Artsen en patiëntenorganisaties willen nu dat de banden worden vernietigd... ...en dat het programma niet meer wordt uitgezonden. We zijn benieuwd naar uw mening. 24 uur tussen leven en dood. Uh, dat RTL-programma, uh, moet dat gewoon worden uitgezonden of niet? U mag het zeggen, eens of oneens, door te sms'en naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101.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 Ik geloof. ik geloof, ik geloof. Ik geloof. in de mensen. En CRV. Obscure radiozenders en andere wonderlijke verzamelingen. In plots. Seven, nine, five, die, zender, die roept alleen 759. Agent 759, let seven, op. Five, nine, five, seven, nine. Zondag kwart over zes. Plots.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 Dit is Radio 1.